12 uur. Levi van Eck met het nos journaal. De provincie Zuid-Holland heeft gebreken aan een hefbrug in Boskoop jarenlang niet aangepakt, terwijl bekend was dat er problemen waren. Uit een onderzoek van Omroep West blijkt dat de provincie al in 2012 wist dat de constructie van de brug niet voldoet aan het wettelijke minimale veiligheidsniveau. Pas toen er afgelopen najaar roestdeeltjes naar beneden kwamen, greep de provincie in. De brug in Boskoop is een belangrijke doorgaande route. De provincie heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken. De uitkomst hiervan wordt half mei verwacht. Alle leden, medewerkers en bezoekers van het Europees parlement in Brussel... moeten een mondkapje dragen of vanuit huis werken. Dat staat in een voorstel van het bestuur van het parlement. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden... mag per parlementariër één medewerker op kantoor in Brussel zitten. De rest moet thuis werken. Op afdelingen van het parlement in Luxemburg zijn mondkapjes al verplicht door een richtlijn van de Luxemburgse regering. Over het parlement in Straatsburg staat niets in het voorstel. Het moet makkelijker worden voor de overheidsorganisaties om bij de aanpak van criminaliteit informatie met elkaar te delen en te analyseren. Dat is de kern van een wetsvoorstel van de ministers Schapperhaus en Dekker. En in sommige gevallen moet ook informatie kunnen worden uitgewisseld met private partijen, zoals banken. Op die manier zouden criminele netwerken sneller in beeld gebracht kunnen worden. De Britse premier Boris Johnson is opnieuw vader geworden. Zijn verloofde Carrie Simons is bevallen van een jongen. Het is het eerste kind dat ze samen krijgen. De 55-jarige Johnson heeft ook vier kinderen uit een eerder huwelijk. Maandag keerde de Britse premier weer terug naar Downing Street... nadat hij hersteld was van een ernstige coronavirusbesmetting. Het weer, het is bevolkt en de regen trekt naar het noordoosten weg. Vanmiddag blijft het nagenoeg droog. Het wordt 13 tot 17 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen. Morgen veel wind en buien, soms met hagel en onweer, bij een graad of 14. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Schak naar de spartio's en waar die schept je het verkeer. de groep zag heel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 Ik was een kind, hoe kon ik weten, dat dat voorgoed voorbij zou gaan. En nu luisteren we naar uh, Wim Zonneveld met het dorp. Prachtig nummer. M mooi nummer. En uh, we zaten er al beide met uh, heerlijk zo naar te luisteren.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 Ongeveer, het, het komt niet op een. Uh... Ik dacht iets van 76 of 78, 19. En toen hebben we de retonde gepakt, de toiletten, want mevrouw Halderman die eruit. En toen zei, uh, zei ze: Dat is wel een goed baantje voor jullie. Toen ben ik naar de gemeente gegaan. En uh, toen heb ik me voorgesteld, daar ben ik boven bij, toen was het badhuis weg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 het laatste uurtje van vanavond En ik vraag me af Terwijl ik naar een fluit. Wie laat wie nu uit? En zoals net gezegd, dat was Rudy Karel met samen een straatje om.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 Die schudde met zijn hoofd. En dan zei ik tegen Huig en Jan: ik zei, Jongens, ga even een zakje met oude kranten of, en vodden naar Open Akersloot brengen. En dan kwamen ze weer terug met dat uh, zakje en die kranten. Ik zei: Is Open Akersloot er niet? Ja, maar hij schudt nee.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 En hand heb ik meegespeeld. Maar die gedichten die u dan wel uh, voordroeg, of die liederen. die heeft u niet zelf geschreven? Die nee, u nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, zo. Uh... En zoekt u dat zelf? Of uh, wordt het nou, dan aangedragen? Ja, en als ze het goedkeuren, ja, dan doe ik dat natuurlijk. Maar, maar u zoekt ze zelf? Nou, als ik ze heb. <lacht> ik heb er niet zoveel. <lacht> nee, maar lezen is ook een hobby van u, of niet?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 En dan uh, wordt er oude heel... jaar gevierd ja. als uh, afsluiting van het, uh, van het seizoen. Met gezellig muziek, ja. Dat is wel Voor het personeel of ook voor vaste klanten? Of... Nou, die ja, kennen ze dan. Die komen dan eventjes in. Uh, maar ze blijven soms heel lang hangen. Maar dat is dus een... Uh... Wordt er een muziekje gespeeld en dan dansen we lekker. U bent dus nog steeds een bezige bij...